De explosieve opruimingsdienst is bezig met het ontmantelen van een vliegtuigbom bij het Utrechtse Elst. De bom werd dinsdag opgegraven tijdens werkzaamheden bij Weesp. De bom kwam met een zandtransport aan in de buurt van Elst toen, ze, toen de ponden werd ontdekt. De EOD denkt een aantal uren nodig te hebben om de bom te ontmantelen. Rijkswaterstaat heeft het Amber Alert voor de vierjarige Rochaira op matrixboorden boven alle stijlwegen gezet. Op de boorden staat het nummerboord van de auto van de vader en het meisje. Automobilisten worden gevraagd direct de politie te bellen wanneer ze de auto zien. Rochaira werd gisteravond in Rotterdam door haar vader meegenomen. In de Filipijnse hoofdstad Manila is een sportvliegtuigje neergestoord op een sloppenwijk. Het vliegtuigje kwam terecht op een lege school die in brand vloog waarna het vuur zich snel door de buurt verspreidde. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. Het weer nog, vooral in het noorden kans op een bui. Temperatuur vanmiddag een graad of 4 in het oosten en ongeveer 7 graden in het westen. Morgen overdag is het droog, maar s'avonds gaat het regenen. Temperatuur morgen 5 graden. Na zondag veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is de N416-Elst-Vedendaal in beide richtingen dicht tussen Vedendaal en Renen. Dat heeft te maken met het onschadelijk maken van een vliegtuigbom. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. ZFM. Haan naar vaak bad is echt die Mama zegt dat er man aan oude zij, ze slijmer is. En dan roet zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze maakt de tilt met vrede, ze weer haar vaaier op Maar potsel groep ze gilt, de zee zit in mijn ogen aan naar zand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 De oprichter Ger Sensen en Ankie Joustra, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Vliegende Schotel. En zij gaan even terugblikken over die roerige periode van de Vliegende Schotel in Zandvoort. Hartelijk welkom en ik wens je een hele fijn uur toe. Ankie, aan jou het woord. Goedemorgen, dankjewel. je wel. Goedemiddag, dankjewel, Pieter.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 Toen hebben wij uitgenodigd de andere kattegezanten eigenlijk om in het bestuur uh, zitting, zitting te, te nemen. Te nemen. Ja. En zo is het eigenlijk gebeurd. En, uh, ja, van die eerste jaren herinner ik alleen dat er ontzettend veel tijd is in gaan zitten omdat wij een uh, strafprogramma hadden we meenden namelijk iedere zaterdagavond in het jeugdhuis te moeten bijeenkomen En maar het met, jeugdhuis was er toen nog niet? Jawel, het, het, het was toen uh, niet in de vorm zoals het nu is alleen het midden gedeelte, het oude gedeelte ja, het tweede, was de nieuwe consistoriekamer. De, de nieuwe consistoriekamer was er zo ja. heette het toen officieel ja, en dat was de enige ruimte die eigenlijk ter beschikking stond en die, dus, uh, die we dus zo konden gebruiken en toen moest die nieuwe consensorykamer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 En dat, dat kreeg in het dorp navolging, dat herinner ik me ook nog wel, dat de katholieke kerk, de katholieke jongeren, die gingen in de krocht, waar we nu tegenwoordig ook zitten, begonnen ze hun eigen vereniging ook op te richten, naar het voorbeeld van, en dat deed ook heemsteden, en dat deed zelfs Haarlem. En daar hadden we met die twee ploegen hadden we wel goede contacten, zeker met heemsteden.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 now I'm happy with the Lord Just a plain and simple chat Where all the people go to pray I pray the Lord that I'll grow strong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 To sing and praise the Lord You'll search And you'll search, you'll search But you'll, you'll never find, find No way or to gain Peace of mind Take your troubles to the chapel Get down Burnt wil, En juurlijk find the way, and you surly find the way wat voor muziek was dit. Uh... Dit was Elvis Presley met Crying in the Chapel.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 I'm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 van de Vliegende Schoten, wat zeer groots uh, gevierd is, werd een boekje uitgegeven dat ik nog in mijn bezit heb. En daar lees ik uit dat de contributie 2,50 gulden was. We hadden het net over uh, van de contributie. Ik lees daar ook in dat uh, door de slechte accommodatie uh, van, van de Consistoriekamer, de, he, de <kwijnt> nieuwe Consistorie die gebouwd werd omdat de oude Consistoriekamer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 Meegemaakt. We hadden daar eh, ook omdat wij natuurlijk eh, om iedere week wilden vergaderen, iedere week bij elkaar wilden komen, hadden we toch eh, zo'n invloed ook wel op de Kerkvoerdij dat wij. Eh,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 en, en, en ik weet alleen dat na afloop waren er wel een paar van die kerels die naar het kopertje gingen om een, om een pilsje te drinken, maar dat, dat nou, de was Albatros, in mijn tijd en, van en de het Albatros bestuur ook. gingen we naar ja. de Albatros, ja. Ja. want er werd za uh, zaterdagavond om 12 uur de taart verloot, ja. en dan uh, ja. dan zaten we vaak uh, want ja. dan gingen we even uh, ja, je moest alles weer opruimen hè? alles moest opruimen, alles moest, ja. opruimen. Alles ja. moest ja. klaarstaan uh, ja. voor de volgende dag, het moest ja. twaalf we... uur schoon opgeleverd worden, ja. we hadden wat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 Zo is het, we gaan weer even naar muziek luisteren. No milk today, my love has gone away. The bottles stands for one, a symbol of the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 om een eigen honk wat acceptabel was te krijgen... het jeugdhuis verbouwd. En in dat jeugdhuis waar dat er een beetje uitziet... zoals het er nu uitziet met een toneel... werden...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 Ook het, het, het, het schoonmaken van de afloop van de hele vloer, waar wel eens wat op, rommel op lag of versiersels. moest aangeveegd worden. En dat was ja, toch elke week weer terugkerende arbeid, in feite. We hadden ook een eigen vlag. Ja, een eigen vlag uh, ik ook. lees hier in het tienjarig bestaan verslag, want dat is natuurlijk een prachtige weerslag van wat er ja. al die jaren ja. geweest is: dat Ellie Wouters die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 ja, die, die specifieke versiering uh, te maken. En wat ik weet, uit, in mijn tijd, was dat uh, Nel Brandt, die later met zijn Stobbelaar uh, ja, getrouwd dat is. Ja, achter mijn periode Ja, dat, precies. Ja. Ja. Want, uh, nou ja, ik zie hier dus alle namen staan van mensen die destijds in het bestuur zaten. Rita Terol, <coughs> Rob van Torenburg, uh, Loek Jansen, Kees Klomp, ja, Irmaat want... Lichtenbarg.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 We gaan even naar muziek luisteren. Dan uh, past dat mooi in het beeld.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 Die dacht dat hij muziek kon maken op die avond, dat moest je van tevoren opgeven, er was ook een programma, je werd aangekondigd en dat was ja, een geweldige happening, het trok ook altijd veel bezoek.